7 uur Raymond met het NMS-journaal. In een woning in Kekerdom in Gelderland zijn vanochtend drie doden gevallen, meldt de politie. Een van hen is een politieman van het korps Gelderland Zuid. Regionale media melden dat de andere twee doden een man en een vrouw uit Millingen aan de Rijn zijn. Mogelijk gaat het om een conflict in de relationele sfeer. Het huis waarin het drama gebeurde staat aan de Weverstraat in Kekerdom, een dorpje in de Ooipolder omdat er een politieman van Gelderland-Zuid bij betrokken is... wordt het onderzoek uitgevoerd door het Korps Gelderland-Midden. Volgens de politie mocht de medewerker een dienstwapen dragen. Hoe de drie mensen zijn omgekomen is niet bekendgemaakt. Het zevenjarige meisje dat zwaar gewond raakte bij de moordpartij... bij het meer van Annecy is uit coma. Zodra ze ertoe in staat is, zal de politie haar verhoren... over wat er zich precies heeft afgespeeld vorige week... Bij de schietpartij zijn een Brits-Iraakse man zijn vrouw, een oudere vrouw... en een toevallig passerende fietser doodgeschoten. Het meisje van zeven heeft klappen op haar hoofd gekregen. Haar zusje van vier bleef ongedeerd. Ze ontkwam aan de moordpartij door zich te verstoppen onder de rok van haar moeder. De politie weet nog niet wat er achter de moorden zit. Een van de opties is een familieconflict over een erfenis.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 Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Deze week rechtstreeks vanuit het Europarlement in Brussel. Aan de vooravond van de Nederlandse verkiezingen gaan we het hebben over de rol van Europa in Nederland. Maar vooral ook over de rol van Nederland in Europa. Tellen we nog mee of zijn we na twee jaar Rutte en Roosentaal in de marge van Brussel beland? We hebben reportages en hier in de studio drie gasten, Europarlementariërs, Thijs Berman van de PvdA, Jan Mulder van de VVD en SP'er Dennis de Jong. Zij vertegenwoordigen de drie partijen die op dit moment het hoogste in de peiling staan. En dan hebben we ook nog een column van Geert van Issendaal later. Maar we gaan eerst live naar New York. Daar wordt op dit moment de halve finale gespeeld van de US Open. Marcella Mesker volgt het toernooi. Ja, het is de tweede halve finale bij de mannen. Novak Djokovic is heel dicht bij een plaats in de finale. Hij speelt tegen de Spanjaard David Ferrer. Leidt nu met twee sets tegen één en een dubbele breekvoorsprong in de vierde set. Het is 3-0, dus Djokovic heeft nog drie games nodig voor een plaats in de finale tegen Andy Murray. Vooralsnog is het de Serviër die de muur van de Spaanse Ferrer weet te breken. 3-0 dus voor de titelverdediger en uh, het staat 40-0, dus het is zelfs bijna 4-0. een paar games en dan is het uh, gebeurd ook bij de tweede halve finale in New York. Dankjewel, Marcella. En mocht het spannend worden, dan hoort u straks meer van haar. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. U luistert dus naar Bureau Buitenland. Vanavond live vanuit Brussel over de rol van Europa in de verkiezingen. En hoe kijken ze hier in Brussel eigenlijk tegen Nederland aan... Laten we dat eerst eens vaststellen, of die verkiezingsstrijd hier een beetje leeft. Thijs Berman, Europarlementariër van de PvdA. Rutte, premier Rutte veroorzaakte nogal wat beroering met zijn uitspraak. Geen cent voor de Grieken. Nederlandse pers stond op zijn kop. Enige deining hier in Brussel? Ja, dit soort van uitspraken, daarmee laat de premier zien dat hij zich opstelt als partijleider, maar als partijleider. Premier heeft hij de verantwoordelijkheid om de onrust en het wantrouwen in de eurozone niet te vergroten. En door de suggestie te wekken dat Nederland, Griekenland op een zeker moment zou laten vallen. En dus de eurozone zou exploderen. Die suggestie die verdiept het wantrouwen, verdiept de crisis en helpt helemaal niemand. Hij had zich daarvan moeten onthouden. Er wordt over gesproken in de wandelgang hier over zo'n uitspraak. Oh ja, ja, dat wordt bewijs gecommentarieerd ja. natuurlijk. Ja. VVD'er Jan Mulder, uh, Emiel Roemer van de SP... Die spreekt, op, om het zacht uit te drukken, heel matig zijn talen. Dat was ook een issue even in de, in de campagne. Uh, is dat hier iemand opgevallen? In het Europees parlement heb ik er nog niemand over gehoord. Dus uh, het is wel elders opgevallen. Ik heb het overal gelezen. In Nederland? In Nederland. Uh... Ik geloof niet in de buitenlandse krant, maar in Nederland zeker. Ik denk dat het in het algemeen zo is. Je kunt, hoe beter je talen je hier spreekt, hoe beter je functioneert. En het feit dat, dat Roemer zei van die 3%, daar gaan we overheen... en de boete gaan we niet betalen over maar dead body, maar dan slecht Engels uitgesproken. Nou, dat wordt overal, en dat ook in de buitenlandse kranten en in de wandelgangen... wordt overal afgekeurd. Ja. Dennis de Jong, SP... Um, in Denemarken, Frankrijk, België is centrum links op dit moment aan de macht. Wordt er in het Europarlement onder elkaar gesproken... over de mogelijkheid dat Nederland gaat volgen... Nou, Met ik... Samson dan wel uh, uw leider Roemer aan het roer? Ja, die overigens de talen veel beter spreekt dan uh, u allemaal doet voorkomen. Hij heeft ontzettend veel <laughs> internationale interviews gegeven, dus dat valt allemaal mee. Maar nee, inderdaad, we hebben heel veel zusterpartijen, ook als SP... onder andere in Denemarken, waar ze in de regering zitten. En uh, men hoopt natuurlijk op een echt links uh, geluid. En hoe meer linkse regeringsleiders hoe beter. Alleen je hebt natuurlijk wel allerlei uh, soorten links. Uh, het links van België, wat een hele brede coalitie is is heel anders dan het links in Denemarken of andere landen. Wij hopen erop dat Nederland gaat behoren tot de echt linkse regeringen. En dan moeten we wel zorgen dat het linkse blok van GroenLinks, PvdA en de SP... ook samen in die regering zitten. Goed, hoe zinvol dat is, daar gaan we het vast zometeen nog even over hebben. Laten we om te beginnen uh, verder spreken over Nederland en Europa de afgelopen week in de media. Het televisieprogramma Reporter had afgelopen vrijdag een scoop over de uh, Partij van de Vrijheid van Geert Wilders. Die beweging blijkt subsidiebeweging, te niet echte partij, blijkt subsidie te hebben gekregen van 13.000 euro voor hun onderzoek naar Nederland in de eurozone. En dat onderzoek was uh, echt specifiek voor de Haagse fractie bedoelt en dat mag dus niet volgens Europese regels. Een tweede verzoek voor, om dat onderzoek naar de exit uit de euro uh, van de PVV uh, ook te financieren, dat werd afgewezen. Daarnaast kreeg een oud-PVV'er Daniel van der Stoep 24.500 euro voor een ontwenningskuur, want hij was verslaafd aan alcohol. Wilders deed het allemaal af als karaktermoord uh, van reporter. Dennis de Jong, wat vindt u van zo'n verhaal? Nou, het, verba het verbaast me helemaal niets. Ik eh, was buitengewoon geïrriteerd over de actie van de PVV in de zomer... om met een uh, website te komen opeens uit het niets uh, over het zakkenvullen in Brussel. Terwijl ze zelf, uh, ondanks het feit dat ik daar heel vaak om gevraagd heb nooit openheid gegeven hebben over hun inkomens. En ik doe één keer per jaar een persbericht uit over de kantooruitgaven... waar ik precies in aangeef hoeveel ik terugstort. Iedereen het weet. En verder over het inkomen weet men gewoon... de SP heeft normen daarvoor. Daar hou ik me ook aan. De PVV hebben een grote mond, maar ze losten niks op. Ze doen niet mee aan coalities om er iets aan te veranderen in het Europees parlement. En zelfs zijn ze zo gesloten als een bus. Jan Mulder, VVD, jarenlang betrokken bij de Europese begroting, weet veel van cijfers. Wat vindt u van het gedrag van de PVV, uw voormalige gedoogpartner in Nederland? Ik begrijp van de PVV dat ze tegen het gebruik van Europese subsidies zijn. Dat willen ze zoveel mogelijk eh, tegen gaan. Ja, dan vind ik het geen sterk punt dat je er zelf eh, wel gebruik van maakt. Nee. Punt gemaakt. Berman? Ik, dat klopt, de PVV heeft iets aan de eigen kiezers uit te leggen. Tegelijkertijd, als een werknemer ziek wordt... is het niet raar dat de verzekering van het bedrijf de ziektekosten betaald. En dus het afkikken van Daniel van der Stoep... zodat hij weer gewoon kan meedraaien en gewoon kan werken... ik vind het niet gek dat dat betaald wordt. Ik vind het ook niet raar dat je onderzoeken financiert... met het geld wat ervoor bedoeld is. Ja. Als je verkeerd zit en je overschrijdt de regels... Nou, dan moet je het geld terugstorten, dat schijnt het geval te zijn bij de PVV. Maar op zichzelf schokt me dat niet dat het geld gebruikt wordt. Alleen dan moeten ze hun taal veranderen. Ja. en zeggen ja, we maken gebruik van Europese subsidies. Het is, het is natuurlijk toch met gespleten tong, met de spreker. Goed, punt gemaakt. Dan Pieter de Feit, voormalig topdiplomaat in Kosovo, Nederlander. Hij is 67, gaat met pensioen, kan nu dus vrijuit praten blijkbaar. En hij haalde afgelopen vrijdag keihard uit in het NSC Handelsblad naar het huidige kabinet. Hij verwijt minister Roosentaal initiatiefloosheid. Letterlijk zei hij, Nederland is diplomatiek achterop geraakt. En wat verderop, internationaal worden er vraagtekens gezet bij wat Nederland wil. Met Griekenland, de euro, met Servië. Er kan niet meer 100% gerekend worden op ons beleid. Al dus deze zwaargewicht, de man die jarenlang werkte bij de Europese Unie, de NAVO, hè, die ons land hier ook heeft vertegenwoordigd. Meneer Mulder van de VVD, wat, wat vindt u van deze uitspraak? Krijger de aanval op uw minister Roosendaal. Ik weet niet wat meneer Feit voor ervaringen heeft in Kosovo. Daar ben ik niet bij geweest. Ik kan alleen maar zeggen dat ik zijn ervaringen niet deel hier in het Europees Parlement. Ik heb geen enkele last ervan dat uh, een, uh, de Nederlanders uh, Diplomatiek raken. op een andere manier benaderd worden dan, laten we zeggen, vijf jaar geleden of tien jaar geleden. Nee, wij worden in het algemeen nog gezien als een uh, land waar de welvaart groot is, waar de werkloosheid laag is. En ja, dat wij uh, op de centen willen letten, ja, dat kunnen ze ons, dacht ik, niet kwalijk nemen. Berman? Nou, dat geldt voor de Nederlandse Europarlementariërs, want dat zijn over het algemeen zeer hardwerkende collega's. En we worden dus gewaardeerd. Hier in dit parlement. Maar Nederland als lidstaat. heeft. en in het buitenlands beleid. en in het financieel-economisch beleid. zo vaak. Een, een, een bijna saboterende rol gespeeld. en steeds meer zichzelf in de marge gewerkt van Europa. Ik hoop, en dat vind ik ook wel de inzet van deze verkiezingen. ik hoop dat we een regering krijgen die Nederland weer terugplaatst. waar het hoort, namelijk. in de, in de, de voorhoede. of in ieder geval midden in de gesprekken over de toekomst van Europa. en niet aan de zijlijn. Ja, nog een voorbeeld, uh, Roosentaal in. Uh, uh, heeft in Cyprus gezegd, we willen Hezbollah uh, op de terroristische lijst zetten. Hij was de enige. Ja, dat, Dennis dat, de Jong? Dat is, dat ja, is een persoon. voorbeeld van dat isolement van Nederland. Dennis de Jong? Ben ja, en, ik, ik ben het er mee eens. Het is een, uh, een heel raar verschijnsel geweest dat we de afgelopen twee jaar gezien hebben dat uh, er aanvallen kwamen op, uh, op bevolkingen in Europa. Hè? De, de manier waarover over de gewone Grieken gesproken is... door het kabinet Rutte en ook door Wilders natuurlijk... Uh, over Oost-Europeanen... Je moet je altijd realiseren, en dat zeggen we als SP ook heel nadrukkelijk, dat we wel in Europa liggen en dat we moeten samenwerken met andere landen en respect hebben voor andere bevolkingen. En dat heb ik ontzettend gemist. Ja, Goed. Precies. Ah, de verdeling aan tafel, we zullen het hier vast zo meteen nog verder over hebben. Is duidelijk de VVD zegt van het valt wel mee, we zitten hier nog steeds, uh, we worden hier nog steeds gerespecteerd. De twee andere heren zeggen van er is de afgelopen twee jaar zijn we absoluut wat verder in de marge geraakt. Wellicht de conclusie op dit moment... we hebben onder Rutte na twee jaar meer vijanden vrienden gemaakt, zoals u zegt. Ik dacht dat wij Duitsland uitzigen op dezelfde manier als Nederland over Griekenland. En wat betreft de, de, de, de problemen met de euro. Ik weet niet wie het meest extreem is. Finland heeft ook ja, een aardig handje in de maar van om, 0, uh, Wacht, Wacht, wacht, wacht. We, we gaan verder met de uitzending. We komen hier zo meteen op terug... U luistert nog steeds naar bureau Buitenland, live vanuit Brussel... met een tafel uh, uh, vol kibbelende parlementariërs. We kijken naar de rol van Nederland in Europa... maar we kijken ook naar hoe Nederland hier in Brussel ligt. Tot nu toe hebben we het gehad over... Hè? We draaien het nu om, zal ik maar zeggen. De correspondent Tijn D sprak met een aantal kopstukken... in het Europees Parlement. Daar gaan we nu even naar luisteren. Ik ben tot de vaststelling gekomen dat men in Nederland een beetje het noorden kwijt is. Mark Ritten is out of his mind. Um, Europese zaken worden gebruikt om mensen schrik aan te jagen. In het Europees halfrond trekken ze aan de touwtjes. Europarlementariër Jean-Luc de Hane, christendemocraat en oud-premier van België. Daniel Cohn bendit leider van de Europese Groenen. En de liberaal Guy Verhofstadt, eveneens een Belgische oud-premier. Alle drie gepassioneerde Europeanen, trots op het project Europese Unie. En alle drie kijken ze met stijgende verbazing... naar hoe sommige politici in Nederland dat project verkwanselen. Nederland is een land in de war, zegt de Hanen. Je zit met een bevolking die heel onzeker geworden is... waar je die heel snel veranderende maatschappij hebt. En dat maakt een bevolking angstig en heel open voor terugplooien op zichzelf, voor simplistische oplossingen, voor boodschappen die de schuld buiten het land leggen en in een maatschappij die gedomineerd wordt door visuele media die per definitie sloganmedia zijn. Nederland is in zichzelf gekeerd en de angst voor Europa wordt volgens de Hanen ook aangewakkerd door de media. Daniel Cohn-Bendit sluit zich daarbij aan. Also Dutch journalists and Dutch uh, public opinion are very unfair. Door een negatieve beeldvorming weten Nederlanders niet meer wat ze aan Europa te danken hebben. You know, Holland have a big profit on Europe, but they argue oh, Europe is a burden for us. Ze willen Europa en ze afschuwen Europa. We want no negative of Europe. Wat is negatief, negatief is het geld aan de Europese. Maar we willen het geld van Europa. Cohn-Bendit hekelt het Europese optreden van Mark Rutte. Hij vertelt niet de werkelijkheid, maar het verhaal waarmee hij thuis kan scoren. His problem is niet wat is realiteit is. Het probleem is hoe hij iets something as a reality to om in power. te blijven. Ze begrijpen niet wat de 21 ste eeuw is. De in, in the, the, the nation-state, zoals like we weten, is over. Word nou eindelijk eens wakker, zegt Cohn-Bendit. Het heeft voor een klein landje geen zin meer... om je krampachtig vast te houden aan je eigen soevereiniteit. Ik vertrouw eigenlijk op het vrij rationele oordeel van de Nederlandse kiezer... die toch wel zal beseffen dat als men de euro wil overeind houden... en de euro is goed voor Nederland... dat de euro creëert welvaart in Nederland dat men dan bereid moet zijn om samen met de partners in Europa... verder die Europese integratie uh, door te gaan. In zijn werkkamer, een verdieping lager in het Europees parlement... hoopt Guy Hofstad dat de Nederlandse kiezer aanstaande woensdag... alsnog de Europese realiteit onder ogen ziet. Men heeft me altijd gezegd dat een Nederland iemand is die heel nuchter is. Dus ik betrouw op die nuchterheid. De nuchtere Nederlander, Jean-Luc de Hane, komt hem nog maar zelden tegen... Nederland is, is voor mij nogal exemplarisch van uh, hoe uh, het kiezerskorps evolueert. Waar je dus uh, heel sterk invloed hebt van emblematische, uh, charismatische figuren. Je, je hebt dus effectief aan de extremen een, een populistische boodschap, maar uh, je, je moet wel uh, manieren vinden om. ...uit die simplistische benaderingen te komen. Want het eigene van die simplistische benaderingen... ...is dat ze, eens dat men ervoor gestemd heeft... ...dat ze het dan ook niet kunnen waarmaken. De benadering van de VVD is... ...niet nog meer macht naar Brussel... ...maar juist een Nederlandse Europa. Guy Hofstad blijft beleefd... ...maar kan niet veel met die slogan. Ik ga niet beginnen met, met, met Mark Rutte die al problemen genoeg zal hebben nu te, te, te beginnen uh, duiden. Ik wil het eerder hebben over, uh, over wat uh, volgens mij voor Europa uh, nodig is. Volgens Verhofstadt is het hoog tijd dat zijn liberale bondgenoot Rutte kiest voor meer Europa. En als we dat niet doen gaan we die euro verliezen. En de euroverlies betekent voor Nederland een stuk welvaartverlies. Vecht voor een sterk Europa en tel je zegeningen zegt ook Jean-Luc de Hane in een steeds meer globaliserende wereld... waar je de globalisering niet gaat tegenhouden... maar waar je die wel moet organiseren... zal de Europese burger alleen maar een stem hebben... langs en door Europa. Uh, indien dus Nederland ergens een, een, een, een kleine eenheid wil worden... en dat, dat globale geheel uh, dat geen impact heeft op, op, uh, op de zaken... en ze alleen maar moet ondergaan... Ja, dan, dan is dat een keuze. Maar ik denk niet dat dat een reële keuze is van de Nederlandse burger, als je hem goed uitlegt waarover het gaat. Tot zover deze reportage van Tijn Sade in het Europarlement. Voordat we verder spreken hier live uh, in datzelfde Europarlement... gaan we eerst nog weer even naar New York. Daar is de wedstrijd afgelopen. Marcelle Mesker. Ja, want de titelverdediger Novak Djokovic, de nummer 2 van de wereld, wint ook de vierde set van David Ferrer met 6-2. En zo heeft hij dus de zaken makkelijk recht getrokken na die bizarre wedstrijd gisteren, waarin hij de eerste set 5-2 achter stond. De set ook verloor. Toen werd de wedstrijd afgebroken wegens ja, naderende tornado's. En vandaag werkt hij het dan zonder problemen verder af. Hij verspeelt dus ook weinig energie voor de finale die hij morgen speelt tegen de Brit Andy Murray. Tegen de Brit speelde hij 14 keer in zijn carrière. 8 keer won hij, 6 keer verloor hij. Dus dat is best een close call. Morgen in ieder geval de finale bij de US Open. 10 uur Nederlandse tijd en dan speelt Novak Djokovic tegen Andy Murray. Dankjewel, Marcelle Mesker. Dit is nog steeds Bureau Buitenland, live vanuit het Europarlement. Met hier aan tafel de Europarlementaris Thijs Berman van de PvdA, Jan Mulder van de VVD en de SPR, Dennis de Jong. We hoorden net de reportage waarin Daniel Cohn-Bendit, uh, Guy Verhofstadt en Jean-Luc Dehaene allerlei hele scherpe dingen zeggen, zeiden over, uh, over Nederland en uh, de, hoe de Nederlandse politieke ontwikkelingen zich uh, op dit moment uh, voltrekken. Uh, ik zag Thijs Berman enorm lachen toen Guy Verhofstadt. Uh, uh, uh, felle dingen zei over, uh, over Rutte. En eigenlijk zei Rutte moet eens een keer kiezen. Nou ja, dat is natuurlijk het probleem van de VVD... die, die enorm in de spagaat zat van wel de PVV-stemmer binnen willen halen... maar ondertussen een verantwoordelijkheid hebben voor ons land in de Europese Unie. En de VVD is daar eigenlijk slecht uitgekomen... want in het verkiezingsprogramma staat eigenlijk vrijwel niets over de Europese Unie... terwijl de eurocrisis het onderwerp is waar we voor staan, geloof ik. Maar dat is één grote leegte. En ondertussen ook te uh, weigeren Griekenland eventueel verder bij te staan... Kijk eens, ik ben ook voor harde afspraken met de Grieken. En natuurlijk moeten die nakomen. Maar dit soort van harde uitspraken, die de wantrouwen vergroten nog eens een keer... daar zit een vorm van minachting in en dat, dat verdiept de kloof, het verdiept de crisis. Kiever Hofstad zit bij u in de, in de, in de, in de fractie hier. Hè? Alle liberalen zitten bij elkaar, Jan, Jan Mul van de VVD. Hoe luistert u naar zijn uitspraken? Dat is toch een forse aanval op uw eigen partijleider. Ik uh, kan alleen maar zeggen dat iedereen die erkent dat er sinds er een commissaris is die speciale verantwoordelijk heeft... voor een strenger begrotingstoezicht, dat is mm. uh, Olly Reen. Dat is onder andere gebeurd op sterke aandrang van Nederland en van Mark Rutte. Mm -hmm. Dus ik begrijp niet waarom wij uh, zo moeilijk zouden doen over Europa. Dat is een heel belangrijk punt geweest van de VVD, van Mark Rutte. Dat klopt, en ik maar. meen, en de, dan en ook. Ik meen dat u te moeten dat zeggen dat het ook heel sterk werd ondersteund... door. Uh, door Guy ja. Dus En dan wat betreft hard zijn tegenover de Grieken. Natuurlijk moeten we hard zijn tegenover de Grieken. Hoe vaak hebben wij al niet weer ingegeven? Ik kan mezelf herinneren, ik zit zelf in de commissie begrotingscontrole. Wij hebben sinds met. Ja, ja inderdaad. Nu je zegt, je zit er ook in. Uh, we hebben sinds ongeveer 1994 een andere landbouwpolitiek. Dat betekent dat de boeren een hectare toeslag krijgen. Wij ontdekten in die commissie begrotingscontrole. Omstreeks 1997... Maar wacht, we gaan nu wel heel even, ver terug, even, even, even, een Heel klein voorbeeld, ik zal niet te lang Die worden per hectare bepaald, betaald. Griekenland kreeg dat ook. Ze bleek dat ze geen kadaster hadden. Ze wisten niet helemaal niet hoeveel hectare ze de boeren hadden. En toch werd het betaald. Maar, dat hebben wij maar, een maar, stap gezet door hard te zijn. Maar fermheid is goed, maar... Was u niet even bezorgd toen uw eigen leider die hele ferme uitspraak over Griekenland woorden zeggen? Of staat u daar gewoon pal achter? Ik sta erachter. Ik sta erachter omdat uh, ik denk dat uh, als je onderhandelingen begint, dan moet je zeggen waar het op staat. En als je de, uh, van tevoren al concessies doet zonder dat je de ontwikkelingen weet, dan moet je dat niet doen. Maar ja. ja. Maar laten we even naar de P van de A gaan. Um, ik bedoel, uh, uh, uh, Luc de Hane zei... de nuchtere Nederland bestaat niet meer in Nederland. Hè. Uh, de, de, ook bij de PvdA uh, zijn er mensen geweest... die stevige uitspraken hebben gedaan over Europa... en tegen Europa, plasterk, in de race... Voor, uh, voor, uh, voor het leiderschap zei van... ja, ja die 3%, 3 begrotingstekort, daar gaan we gewoon overheen. En dat vind ik niet erg. Dat heeft u toen gesteund ook. Nou, Ronald Plasterk is heel duidelijk geweest in zijn Europese keuze... om de financiële-economische problemen van dit continent... ook gezamenlijk aan te pakken. Daar hebben we geen centimeter licht tussen. Ik moet je zeggen, als ik kijk naar de, naar de PvdA-kiezers ook... Ik, ik was in Winschoten gisteren, ik heb er nog spierpijn van... 10 kilometer hard gelopen. Die kiezers in Winschoten, of het nou pvda zijn of niet... die snappen heel goed en die zeggen dat onmiddellijk ook van natuurlijk kunnen we dit probleem niet zonder Europa oplossen. Ik ben daar eigenlijk heel optimistisch over. Het mediageweld, de discussies in Nederland, de, de, op, de opiniemakers... zijn naar mijn smaak eurosceptischer op dit moment... dan de bevolking als je spreekt met mensen in, stra, in de straat of bij zo'n... Zo, zo, zo, zo, zo, Plasterk was zo het ook wel makkelijk, met een referendum niet. Een, hij, was, hij sloeg ook euroceptische talen, Dat kan je niet ontkennen. Nee, Ronald Plasterk uh, heeft nee stem bij de, uh, het stemmen over de grondwet in 2005. Maar zodra de crisis uitbrak, een financiële economische crisis... die ver buiten onze grenzen was. Voor hem was de Europese keuze volkomen logisch. En zo is dat met de PVDA. De jongenspe? Ja, ik, ik hoor in het land hele andere geluiden. Ik hoor met name de verwijten, ook aan, aan Rutte... dat hij aan de ene kant uh, dingen zegt als hij naar Brussel gaat... en met uh, toch weer vergaande besluiten terugkomt. Ik krijg veel mails van mensen die zeggen... het Europese stabiliteitsmechanisme... wanneer heb ik me daarover kunnen uitspreken in een referendum? Uh, hoe zat dat met het economisch bestuur? Wat betekent dat voor mijn lonen, voor mijn pensioenen? Uh, in Nederland zijn heel veel mensen enerzijds heel angstig, maar aan de andere kant ook heel boos... dat ze nooit eens serieus genomen worden. Ja. Rutte is erin geslaagd om aan de ene kant in Europa vijanden te maken... en aan de andere kant in Nederland de mensen van zich te vervelen. Maar mag ik dat nog even over uw eigen partijleider, meneer Roemer die toch ook gewoon kan zeggen van, ja, die boete gaan we niet betalen... we gaan over dat begrotingstekort heen... die staat er ook flink met zijn rug naar Europa toe vaak. Hoe, is dat, nee. hoe is, dat, is dat niet moeilijk om uit te leggen aan uw collega's hier? Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Als hij Omdat weer eens een keer iets zegt. Heeft... Wat hij uh, steeds heeft gezegd is van, wij komen met een goed plan voor een paar jaar... Natuurlijk gaan we dat ook aan de commissie hier in, in Brussel geven. Uh, vervolgens maken we ons niet afhankelijk van eurocraten. Maar we hebben het idee dat dat een hartstikke goed plan is. Wat overigens ook helemaal niet zoveel afwijkt van de PvdA-plannen als het gaat om de 3%-norm. En dat gaan we uitleggen en daar krijgen we er ook toestemming voor. Dus ja. natuurlijk hoeven we geen boete te betalen. Goed. Hier ook aan tafel aangeschoven is de Vlaamse schrijver Geert van Issendaal, Onder meer auteur van... Mijn Nederland uit 2005, ja waarin, hij probeert, waarin hij probeerde Nederland te verklaren voor radeloze Nederlanders. Ik hoop en, dat en u voor nu <laughs> Ik hoop dat u nu Europa gaat verklaren oh. voor, voor radeloze Nederlanders. In ongeveer twee, twee minuutjes. Ongeveer twee minuutjes. <laughs> dus het woord is aan Geert van Isendaal. Al jaren zeg ik: spreek mij niet van Europa. Ik heb daar zeer goede redenen voor. Ik woon in Brussel, vlakbij het Schumanplein, waar Europa zijn snode uitbroedt. Griekenland tot de bedelstaf, de Italiaanse democratie gemuilkorft, de jeugd van Spanje gewurgd, de verzorgingsstaat verdampt. Het Schumanplein is het lelijkste plein van Europa, de wanstaltigste plek in wanstaltig Brussel. Europa vernietigt zijn onmiddellijke omgeving, zijn eigen hoofdstad. Ik koester diep wantrouwen tegen iedereen die het oord waar hij huist herschept tot woestijn. Tegen Europa dus. Oh, ik weet het. De Belgische overheid heeft slaafs gecollaboreerd. Ook dat zeg ik al jaren. Maar de top van Europa liet betijen. De top van Europa vindt een statige hoofdstad blijkbaar totaal onbelangrijk. Wat vindt de top van Europa belangrijk? Rentevoeten, financiële markten, besparen, kortom, poen. En als ze daar nog verstand van zouden hebben... mijn kleindochter beheerst haar zakcentjes beter dan Europa de euro... Meneer Van Rompuy, meneer Barroso, meneer Draghi, ga nou toch eens luisteren naar een paar kinderen. Zij zijn de toekomst tenminste, als u ze niet vernietigt, die toekomst. Mij bekrijpt steeds vaker de gedachte dat u niet ten volle beseft wat u teweeg brengt. De burgers van Europa beseffen dat heel goed. De burgers van Europa zijn bang voor hun toekomst en die voor hun kinderen en kindkinderen. U hebt die burgers zo ver gekregen dat ze Europa zijn gaan wantrouwen, zo niet verafschuwen. Ook in landen die de blauwe vlag met gele sterren hoog in top voerden. In Nederland bijvoorbeeld. Ja, zelfs de Nederlanders die geen spoor van bekrompen nationalisme aan hun donder hadden... zeer in tegenstelling tot ons Vlamingen... uitgerekende Nederlanders roepen nu bij monden van hun demissionaire minister-president... dat ze geen cent meer willen geven aan de Grieken. Met angst en beven kijkt half Europa toe... hoe een der oudste democratieën van ons werelddeel... zijn eigen verkiezing aan het versteren is. Ik... Hoewel, buitenlander, ben niet verbaasd. Een anti europese stem lost niets op, roept de weldenkende Nederlandse politicus. De burger weet maar al te goed, een pro europese stem lost ook niets op. Zo verstaan we dus. Dat komt ervan als je jaren aan een stuk, systematisch stap voor stap... de democratie-macht afpakt en die macht overlaat aan verre eurocraten... die nooit door de burger ter verantwoording kunnen worden geroepen. En kon me niet vertellen dat uiteindelijk... meneer Barroso, meneer Draghi en zo... toch wel democratisch gelegitimeerd zijn. Theoretisch misschien. Maar als de ketting van de legitimiteit te lang is... verliest legitimiteit alle geloofwaardigheid. Lange jaren kan dat goed gaan. Zodra het slecht begint te gaan, zoals nu... is de lokroep van het populisme niet meer te smoren. Ik verwelkom die lokroep... In het woord populisme zit de Latijnse stam populus, volk. Als populisme betekent dat het volk, de stemgerechtigde burger... opnieuw zeggenschap verwerft over zijn, haar, lotsbestemming... dan is populisme vandaag meer dan ooit noodzakelijk. Als populisme betekent dat eurocraten niet langer... hun eigen rampscenario's op de wereld kunnen loslaten... maar moeten uitvoeren wat het volk beslist... dan is populisme noodzakelijk. Eurocraten leggen de burger graag het zwijgen op met de woorden... There is no alternative. Mm -hmm. Dat is de meest antidemocratische kreet die er bestaat. Democratie gaat altijd over alternatieven, over keuzes. Ook als die keuzes de heren aan het Schumanplein mishagen. Vooral dan. Mm -hmm. Dankjewel, Geert van Istendaal. Alsjeblieft. <lacht> mooi. <lacht> Waarom mooi, Thijs Berman? Mooi omdat Geert van Istendaal heel goed laat zien mm. dat... Uh, als je besluiten neemt zonder daar de bevolking bij te betrekken... en dan ook nog eens keiharde besluiten, draconische besluiten. Dan moet je niet verbaasd opkijken... als de steun voor het Europese project zelf wegvalt. Maar waar ik het oneens ben met Geert van Nistandaar... is dat ik denk dat het niet zomaar besluiten zijn zonder politieke kleur. Het is een politieke keuze om zulke draconische bezuinigingen op te leggen en niet te denken aan de noodzaak van innovatie, maar, van het scheppen van werk voor mensen, zodat ze kunnen voelen dat er ook een toekomst is maar hoe in de Europese we, Unie. Maar hoe gaan we die ketting van de legitimiteit, waar het over heet, die steeds maar langer wordt, hoe ga je daar iets aan doen, Dennis de Jong, SP? Nou, ik, ik wil eerst zeggen dat, uh, ik, ik ben het van harte eens met de kolom, want dat is precies de kern die ik in het land tegenkom. Uh, en dan vind ik het toch raar om, om Thijs Berman zo te horen zeggen... van uh, we moeten de mensen meetrekken. Dan denk ik, ja, we hebben hier gestemd over het economisch bestuur. Dat waren keiharde uh, maatregelen met sancties erin. Met criteria erin. Bij niks sociaal in zit. Dat is alleen maar over, over bezuinigen, bezuinigen. Echt neoliberaal. Daar hebben we in Nederland nooit een, een volksraadpleging over gehad. Dat is gewoon, gewoon via het normale proces van wetgeving gegaan. En dat is de kern van de zaak. Als je hier... Ziet dat we nu 25 jaar lang een neoliberaal beleid hebben gevoerd. waar niemand tussenkomt. en waar die drie mensen die eerder een commentaar gaven. ook allemaal toe behoren. allemaal dat systeem hier in Brussel. wat naar zichzelf kijkt en naar de grote bedrijven. Als we dat niet openbreken. als we niet durven te gaan naar de straat. en de mensen om een mening durven te vragen. dan wordt Europa nooit wat. Van de andere kant. Verdient Nederland ontzettend veel geld aan die neoliberalen hier? Nou, dat vergeet de SP wel eens, toch? Nee, wij, wij zijn dus uh, wat betreft uh, het met elkaar handel drijven. De interne markt hebben we ook duidelijk gezegd. En dat staat nu voor het eerst in het verkiezingsprogramma ook. Daar zijn we voor. Er zitten raar aan. Moeten we verbeteren. Maar dat principe, en daar verdienen we het meeste aan. Dat onderschrijven we. Maar de euro is alweer veel minder. En daar zitten we hele grote risico's aan. We zijn ervoor om de euro te redden. Maar het gaat om die markt en met elkaar drijven. Jan Merel, even daar. Zonder enige twijfel gaat democratie over keuzes. We moeten stemmen over alternatieven, et cetera. Of dat via een uh, volksraadpleging moet gebeuren, dat betwijfel ik in hoge mate. Ik vind dat parlementen daarvoor zijn... we kiezen één keer in de zoveel jaren een parlement... En wat mij betreft hebben die de beslissingsvlaagd. Ook als de geloof dus steeds groter wordt? Daar zijn verkiezingen voor om dat okay. te bepalen, een parlement bepaalt. En uh, als die uh, het niet goed doen, dan worden ze uh, op een andere manier uh, weggestemd. Ik vind dat Europa heel goed is geweest voor de ontwikkeling van de welvaart. Er is niet voor niks dat in de loop van de jaren er steeds meer landen zijn bijgekomen... En het voornaamste argument is... wij willen tot die grote handelszonen die de welvaart verhoogden. En dat is essentieel, dat wij die interne markt verbeteren. En daar moet het om gaan. Maar wat Geert van Issta als een column zegt... Van de eurocraten moet, die zijn te veel naar binnen gekeerd. De, de democratische legitimiteit is weg. Hè? Die, die ketting van de legitimiteit. Wat vindt u daarvan? Hoe, hoe, is dat een reëel probleem? Zit het erin in zijn hoofd? En zo ja, wat gaan we dan doen? Overal waar macht wordt uitgeoefend... en die wordt uitgeoefend door eurocraten... en dat is een onzichtbare macht ook vaak... Die moet worden gecontroleerd. Dat ja. gebeurt door twee instanties. De nationale parlementen, en het is goed dat overal in de lidstaten de, de discussie verhevigt... de nationale parlementen moeten hun regeringen beter controleren over wat ze in Brussel doen. En wij moeten ook in het Europees parlement veel meer aanspreken dan bij de publieke opinie. Hm. Want dat missen wij op het ogenblik. Ik vind dat het Europees parlement een onderschat parlement is, goed werkt... maar het leeft dan niet in de publieke opinie. Het moet beter worden uitgelegd, Geert van Isseldalen. Ja, dat is altijd het argument. Uh, wij hebben gelijk, maar we leggen het niet genoeg uit. Ik twijfel daar sterk aan. Ten eerste, als ik ons Belgisch parlement bekijkt... en hoe ons Belgisch parlement gestemd heeft over Europese zaken... dan moet ik zeggen dat het uh, zelfs met een sterk vergrootglas niet te onderscheiden is... van het parlement van de DDR, hoor. Het is totaal mak en kritiekloos en zegt op alles ja en amen. Ik weet niet hoe dat in andere landen is. Maar uh, zonder de, wat het Europees parlement betreft, ja. Uh, ik denk ook dat het een, een heel serieus parlement is. Maar het is een parlement zonder echt initiatiefrecht... Ja. En dat is een zware democratische fout. Ja, maar en wij... Dat, ja. ja, doe maar. <laughs> nou ja, maar. Maar wij konden wel stemmen over het al dan niet instellen... van zo'n begrotingscommissaris... waar inderdaad onze regering voor heeft gepleit... en die er ook terecht is gekomen. Ik was daarvoor. Ik vind onder het motto nooit meer Griekenland... Landen moeten hun afspraken nakomen en dat moet onafhankelijk worden gecontroleerd. Niet door de regeringsleiders elkaar, want dan slagen keurt eigen vlees. Dat wil niet. Een begrotingscommissaris, en er horen sancties bij. Met uitzonderingen, als jij vreselijk hebt geïnvesteerd in het bestrijden van jeugdwerkloosheid, dan moet dat uh, in oogenschouw worden genomen. Dan heb je, dan heb je wat, wat, wat verzachting. Ja, maar dan is het toch wel erg jammer. dat is het toch wel erg jammer even, dat, dat in het Europees parlement alle voorstellen die we gedaan hadden om ook de sociale rechten evenveel waarde te geven als het bezuinigen... dat die allemaal gesneuveld zijn en dat BVNA toch ingestemd heeft. Nou, dat is overtrokken. Het is juist niet waar. Als je, als je dat soort maatregelen hebt genomen van investeren tegen jeugdwerkloosheid, als je maatregelen hebt genomen om de sociale pijn van een crisis te verzachten... dan wordt dat door de eurocommissaris in ogen genomen. Dat gebeurt op ditzelfde moment. Over die sociale rechten gaan we het nu hebben. Um... Dus dat sluit mooi aan, wil ik maar zeggen, Thijs Berman. Een mooi bruggetje. Ja, mooi bruggetje. Nederlanders zijn namelijk euroceptischer dan ooit, zo lijkt het. Ja. Geert van Isseldaal uh, beschreef het, ook een beetje waardoor dat kwam. En om dat Nederlandse eurochagrijn in kaart te brengen... reist de correspondent AD naar het Nederlandse grensplaatje Zundert... geboorteplaats van Vincent van Gogh. De lokale bevolking is er welvarend dankzij Oost-Europeanen... die het vuile werk opknappen, asperges, steken, aardbeien plukken... hard werken in boomkwekerijen. Maar toch overheerst er bij de verkiezingen ongemak over al die... Er zijn dus allemaal uh, zo'n staakervens? Ja. Drie grote staakervens op een rij. Op het erf van het aardbeienbedrijf van de familie Elst in Zundert. En daar zijn Roemeense families in gehuisvest. Moeilijk, Nederland. Waar komt u vandaan in Roemenië? Borja. Het is heel moeilijk om uh, zeg maar, jongeren uit deze regio hier uh, te werk te stellen. Nee, dat valt niet mee. Dus je kunt eigenlijk simpelweg niet zonder de Roemenen? Nee, ik kan niet zonder. Zolang de zon boven Zundert zal staan. We kunnen niet zonder de nieuwe Europeanen, zeiden de ondernemers in Zundert toen ik er drie jaar geleden op bezoek was. Het was aan de vooravond van de Europese verkiezingen van 2009. Dit hier is een beetje Europa in het klein, verzekerde de Brabanders me. Polen, Roemenen en Bulgaren, ze helpen allemaal mee met de aardbeipluk en de boomkweek. Waar de regio Zundert van leeft. Nou, het zijn met name Polen die wij in dienst hebben. Hier in Zundert heeft men altijd over de grens heen gedacht. Ik denk dat als wij geen goede Poolse medewerkers zouden hebben... dan zag het er heel slecht uit voor ons bedrijf. De slogan van anti europa partij PVV was destijds... de Oost-Europeanen pikken onze baantjes in. Maar daar moesten ze in Zundert om lachen. We kunnen gewoon niet zonder Europa, zei boomkweker Mark Lodders. Hoe hou je die zo koud? Ja, Koolmotoren. Dat uh, is gewoon in een Vriescel. Wij produceren uh, bosbomen voor heel Europa. Wij zorgen dat we van alle uh, regio's zaad proberen te krijgen. Dus zaad vanuit Oost-Polen zaaien wij hier op de kwekerij uit. En die, die zaden, zijn, die planten zijn dus extra geschikt voor Oost-Polen. Uh... Maar zijn de Oost-Polen daar wel blij mee? Want die willen dat natuurlijk zelf ook wel doen. Wij hebben hier zulke goede grond... dat wij een jaar of twee jaar korter kunnen produceren. Dus we zijn, komen kasten technisch gewoon beter uit. Het loont gewoon. Ja, het loont. Maar op de avond van de verkiezingen destijds... schrok iedereen van de resultaten. Bijna één op de vier stemde in Zundert PVV. Terug in Zundert... Ditmaal aan de vooravond van nieuwe verkiezingen zoekt boomkweker Lodders nog altijd naar een verklaring. Dan staan we hier weer op het erf. Europa is nu het thema bij de verkiezingen in Nederland. Ja, wij leven van Europa, dus wij moeten wel zorgen dat we Europa aan de hand houden. We kunnen absoluut niet zonder Europa. We krijgen subsidie vanuit de EEG, omdat we grensoverschrijdende projecten doen. Uit Brussel krijgen jullie subsidie. Ja, we, we willen hier gewoon een, een groot handelscentrum grensoverschrijdend gaan maken. En dat is... Uh... Ja, daar is ondersteuning vanuit Brussel voor nodig. Om hoeveel geld gaat dat? Ja, dat mag ik eigenlijk nog niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen. Een paar ton neem ik aan. misschien. Ja, iets meer. Een paar miljoen? Ja, daar gaat, die, die richting gaat het meer op. Hij heeft een autotje hier op de parkeerplaats in het Een grote box gemonteerd. Lekker Romeinse muziek in Nederland I must go somewhere in the Belgium for find there something to order. Kom uit Roemenië, ik werk hier al jaren in de aardbeien onder andere. Ja, en ineens ben je dan niet meer welkom. I werk in the Belgium and they almost loan out. Oh net over de grens in België werkt u nu, doen ze daar minder moeilijk. The farmer wants to say tomorrow you can start order. dus so daar When... kunt u met de goede papieren, with yeah, the good it is wat I faster, yeah, it's, it's worth, uh, faster this papier. <laughs> Nou, de bak wordt helemaal volgeladen. Bier, aardappelen, tomaten. Sinds het in Nederland dus uh, niet meer mag voor de Roemenen, werken ze hier net over de grens in België. Maar ze komen toch gewoon lekker in Zundert boodschappen doen, want hier is het goedkoper. Ja, ze doen het werk wat, uh, wat de Nederlanders weer niet willen. Als er genoeg werk voor hun te doen is, laten ze maar gewoon komen en uh, ik heb er geen problemen mee. Mark Lodders, uh, stel, hè? je zit niet meer in de Europese Unie. Hoe zou dat dan voor u werken? Dan moeten wij, zich, moeten wij ons gaan focussen op, op ons kleine kikkerlandje. Uh, dan betekent het waarschijnlijk dat wij dan uh, geen materiaal meer uit de andere landen kunnen aantrekken en kunnen kopen. Waarom eigenlijk niet? Uh, omdat die dan hun protectionistische werking in gang gaan zetten. Als wij, daar, als wij ons afzonderen. En we kunnen gewoon niks meer leveren. Wij kunnen niks meer exporteren. Ja, tot zover de reportage van Thijssen D vanuit Zundert. We zitten nog steeds live vanuit Brussel in het Europarlement... met de Europarlementaris aan tafel Thijs Berman van de PvdA... Jan Mulder van de VVD en SP'er Dennis de Jong. En ook hier uh, Geert van Issendaal die net een column heeft uitgesproken. En als we hier in Zundert dit horen... er is een wel een reëel sociaal probleem in Europa gaande, lijkt me... Ja, is een Ik bedoel, er komen mensen ja. vanuit heel Europa hier naartoe. Die werken, die werken vaak voor veel lagere salarissen dan de mensen die uh, uh, uit Nederland komen. Ja. Um, de Europese Unie is prachtig, maar dat is, dit is een reële kwestie, lijkt me. Dennis de Jong SP. Ja, dit is, een, dit is een groot probleem. En wat je in Nederland ziet, is dat het zich vertaalt vaak bij mensen... je ziet het bij hele beroepsgroepen in de bouw en bij de, bij de chauffeurs... dat ze dan ook een hekel krijgen aan andere mensen in Europa. Ik vind dat heel erg. Mm -hmm. Daarom heb ik samen met Sofie Intveld van D66 ook het initiatief genomen... dat we de commissie onder druk proberen te zetten... om nou eens de arbeidsinspecties in Europa beter te laten samenwerken. Want je ziet nu dat er nog heel op Europees niveau eigenlijk uitzendbureaus zijn die, die gewoon in mensen handelen. Mensenhandel komt daar ook dicht in de buurt. En dat mensen gewoon misbruikt worden, uitgebuit worden. Dan moet je dus samenwerking hebben tussen de arbeidsinspecties. En straffen, ook administratieve straffen, moeten over en weer erkend worden. Dus het is, je hebt wel Europa ook nodig om het weer op te lossen. Jan Mulder, VVD, goed idee. Arbeidsinspecties harder hun best laten doen. Ik vind dat iedereen zich aan de sociale wetten moet houden. En uh, daar is geen, geen twijfel over mogelijk. Dus uh, wetten zijn er om gehandhaafd te worden in het algemeen. Dus u gaat dit steunen? Ik uh, weet niet precies wat hij gaat voorstellen. Ik dat moet het is... eerst op papier zien voordat <laughs> ik ja of nee zeg. Ik ik maar ik vind dat sociale wetten moeten worden gerespecteerd. Anders zou je die wetten uh, zou je ze beter niet kunnen uitvaarden. Prima, wat die hè? hele reportage dus wel ademt, ja. is hoe essentieel Europa is. Want mm -hmm. uh, wij verkopen enorm veel, ook in Oost-Europa, als ik... Uh, niet alleen, we hebben het over de, de mensen uit Oost-Europa die hier werken. Maar in veel gevallen is Nederland in die Oost-Europese landen de tweede investeerder naar Duitsland. En dat zullen de meeste bedrijven niet doen, hmm. omdat ze denken geld te gaan verliezen. Hoe belangrijk Europa is, zegt u. Vertelt u dat uw eigen premier wel eens? Want als we hem horen, dan lijkt het wel eens alsof Nederland belangrijker is dan Europa. Nou, het hele verkiezingsprogramma ademt, wat de VVD betreft, het belang van die interne markt. Dus ik denk dat het ook voor de premier. Absoluut uh, dat dit ervan overtuigd is. Thijs Berman trekt zijn naar beneden. Kom We het, zitten in verkiezingstijd. Kom op, me niet. Maar het verkiezingsprogramma van de VVD had over Europa vooral een vacuüm, geloof ik. Maar wat betreft Zundert, uh, ik ben het heel erg eens met, met Dennis De Jong als hij zegt: het gaat over arbeidsinspectie. Gelijk loon voor gelijke arbeid op dezelfde werkplek. En daar heb je arbeidsinspectie voor, en daar wordt veel te weinig aan gedaan. Vorige maand heeft de BVDA daar een plan voor gelanceerd in de Kamer. En wij zeggen, er, zullen, er zal veel beter moeten worden opgetreden tegen malafide ondernemers. Nou, er zit aan deze tafel een kamermeerderheid, volgens mij. Dat komt wel goed. <laughs> een ander element wat ik uit die reportage van Tijn uh, even eruit wil pikken. Zo'n zo dorp als Zunder: die kijken helemaal niet meer naar Den Haag. Hè? Die lobbyen gewoon in Brussel. Maar dat hebben die ondernemers ook niet nodig. Eindhoven lobbyt in Brussel, West-Brabant lobbyt in ja, We hebben ja, ja. hier het huis te proefen. Natuurlijk. Den Haag doet er bijna nee, niet. De regio's kunnen ook veel beter naar Brussels, Brussel komen vaak dan naar Den Haag. Economische zaken heeft, heeft er moeite mee om uh, hele kleine projecten te financieren. Economische zaken kijkt liever naar projecten van 25 miljoen of 100 miljoen, dus veel ja. interessanter. In Brussel kun je met ook hele kleine projecten terecht ja. uh, van ontwikkeling van de regio's. Maar dat betekent toch dan, uh, meneer Mulder, VVD, dat uh, uh, op lokaal niveau die, die, die zogenaamde euroceptische burgers verdomd goed de weg weten naar Brussel? Je kunt merken dat de laatste jaren iedereen die weet zijn weg naar Brussel te vinden. Goede ontwikkeling? Ik vind het een uitstekende ontwikkeling. Mm. Ik vind dat uh, alles wat de belangstelling opwekt voor Europa... wat meneer Van Isterdaal ook al zegt, uh, wij maken hier wetten... Die moeten zorgvuldig worden gemaakt, maar vooral macht moet worden gecontroleerd. Als er iets verkeerds is, dan is het dan het Europees parlement vooral om dat te onderzoeken. Ja. Dennis Jong, Europa is veel belangrijker dan je denkt. Ik zou graag een, een lange stoet mensen naar Brussel zien komen voor demonstraties... om het socialer te maken en tegen de neoliberale agenda. Ik heb helemaal geen behoefte aan een lange stoet van gemeenteambtenaren... en provincieambtenaren die voor kleine subsidies naar Brussel gaan. Dat is volstrekt niet efficiënt. En daar ben ik het eigenlijk eens met de, wat de VNO-NCW ook zegt... Die zegt het moet gaan om de grote innovatie, de kennisassen in Nederland. Daar kan je Europees geld voor gebruiken. Niet het rondpompen van geld... Dat, Jamel, kleine dat, dat, gemeenten. Dat, dat kan dus helemaal niet. Alle geld voor subsidies wordt... ...via de nationale regeringen verdeeld. Dus al die gemeenteambtenaren die u vreest om in Brussel te komen voor subsidies, dat kan... Nou, waarom zit hier dan een huis van provincie met de Maar de die ambtenaren? zitten er wel om de wetgeving te beïnvloeden om te zeggen... ...dit is onze mening en dat vind ik een hele goede nou, zaak. voor of is het voor de subsidies. Nee. Wat Thijs Berman, een andere vraag. Ik bedoel, we, we praten nu op microniveau kleine regio's in Nederland... ...boomkwekers, mensen die dus via het huis de regio's hier proberen uh, voet aan de grond te krijgen... Heb je de afgelopen jaren vooral bezig gehouden... met de buitenlandspolitiek van de Europese Unie. Hè? Ja, maar... Veel op missies geweest naar verre landen, verkiezingen, verkiezingswaarnemingen uh, gedaan. Is het niet tijd dat de voorman van de PvdA in Europa zich gaat bezighouden... Met, met de noden in Europa zelf? Dat doen we ook. Boven nee, nee we-ik heb ik het nu over. We-ik? Nou, ja. we, we, ik, Wij zijn met ons drie in, de, in deze delegatie van de PvdA... en ik kan niet alles in mijn eentje. Die, nee. uh, die pretentie heb ik niet. Ik hou me met ontwikkelingssamenwerking bezig... omdat voor de PvdA de Europese Unie een essentiële rol speelt... Bij het proberen te bereiken van iets van een beetje een rechtvaardigere wereld... met kansen voor iedereen, met rechten voor iedereen. Dat kan je niet doen in, als Nederland alleen. Dat doe je ook in Europees verband door goed samen te werken. Maar is het niet die tijd in die, deze... Zou, zou die dat zelf dan? doen? Dat, ik, ook, ik heb, dat doen we ook in Europa, Ik, vind, dan? ik vind dat... Uh, Milton Friedman heeft ooit gezegd dat je hm? dat, uh, van crisis in gebruik wordt gemaakt... Ja. En, en mijn stellige indruk is dat van deze crisis wo gebruik wordt gemaakt om een regelrechte aanval op de verzorgingstaat te Ik ben dat met eerder. u eens. Ik deel dat. Ik ben ja. het volkomen met maar u, u. eens. Maar wij moeten dat uitdragen, uitdragen naar ja, de rest maar van daarom, de wereld. Daarom zeg ik ook dat wat die crisis teweeg brengt aan maatregelen, die, dat zijn politieke maatregelen. Dat zijn politieke hm. keuzes. Maar is het dan niet zo dat, dat, hm? dat u ja, als P van de a meer de blik op Europa, op de regio zou moeten gaan richten en minder op ontwikkelingssamenwerking naar buiten? mag het ook nu, en en zijn. Ik hou me en met de eurocrisis bezig en ik doe ontwikkelingssamenwerking en dat is de. Geen geringe taak, maar het moet wel allebei gebeuren. Het is uitgesloten dat de Europese Unie uit deze crisis in zijn eentje kan komen. Het is uitgesloten dat de Europese Unie zich nu kan afwenden van de ontwikkelingslanden... met een enorme economische groei in China, India, Afrika, Latijns, Amerika. Dat moet je toch niet zomaar los gaan laten? Nee, laatste opmerking, Dennis de Jong, ja, dit rondje. Het, het hangt er wel vanaf hoe je met ontwikkelingssamenwerking bezighoudt. Ik zou graag zien dat we minder eenzijdige handelsakkoorden met ontwikkelingslanden afsluiten... die hun echt op achterstand zetten. Tuurlijk. En dat we eh, daartegenover dan ook wat minder nadruk leggen op het geld... via de commissie, daar ben ik ook erg voor. Dus het gaat er wel om hoe je het doet... maar dat je voor ontwikkelingslanden opkomt, vind ik alleen maar te prijzen. Goed. Wat bedoel je dan? Terug naar de liefdadigheid? <laughs> nee. Ik begrijp dat niet goed. Ik... Niet via de Europese Commissie, ook daar zit weer een hoop bureaucratie. En daar kunnen we best zonder. Ik ben, ik, ben, ik ben blij dat er uit het Europese budget de komende zeven jaar... 23 miljard gaat naar de ontwikkelingssamenwerking. En dat gaat vooral via NGO's, via lokale organisaties. Is er al besloten? Punt gemaakt. Anders... Ja, nou nee, dat is helaas nog niet besloten. Oh nee, dat Heer, niet. Op... Heren, ik ga oh, u <laughs> onderbreken. We eindigen deze uitzending hoopvol. Hier in de Europawijk, zit hier om ons heen, rondom dit gebouw... Er zitten ongelooflijk veel jonge talenten uit alle lidstaten. En een baan bij de Europese Unie is zeer gewild. De jonge assistenten en beleidsmedewerkers zijn vaak emotioneel betrokken... bij het wel en wee van de Europese Unie. Geloven zij nog in de toekomst van de EU? Fred Strohans sprak een aantal van die jonge en ambitieuze mensen. Dirk Hodink, ik werk voor het CDA in het Europees Parlement. Bernard Neron, beleidsmedewerker van Thijs Berman voor de PvdA. Ik ben Vincent Hercuns en ik werk voor GroenLinks in het Europees Parlement. Waarom is Europa voor jullie belangrijk? Wij ten tijde van die globalisering alleen maar door afspraken te maken met elkaar, onze sociale markteconomie uh, in stand kunnen houden. Als we geen afspraken maken met elkaar, dan worden we uit elkaar gespeeld door de Amerikanen en de Chinezen. Um, en dan, dan, dan kunnen wij, de, de, uh, de, wat we hebben opgebouwd in Nederland en in, in West-Europa, kunnen wij al uh, snel, uh, uh, zullen we dat zien afbreken. Uh, je kan hier eentje heel weinig bereiken. De hele wereld hangt uh, aan elkaar van samenwerking. Succes van iedereen hangt af van elkaars inspanningen. En als je dan kijkt naar de grote snelheid waarmee de wereld zichzelf heeft ontwikkeld. En je kijkt dan op dit moment naar het debat over de positie van Nederland, over de positie van Duitsland. En zelfs landen als Amerika die niet meer deze snelheid aankunnen om te controleren. Dan denk ik dat het een heel redelijke stelling is dat Europa een zeer belangrijk inst instrument is om uh, daar tegenwicht tegen te bieden. Ja, ik denk dat we vooral niet moeten vergeten dat we ongelooflijk veel te verliezen hebben. We hebben in Europa gigantische welvaart opgebouwd. En, uh, we hebben vrede en voorspoed, uh, kunnen we wel ongeveer vaststellen, sinds, sinds de Europese Unie is opgericht. En ik, uh, ja, ik, ik maak me wel zorgen dat mensen dat uit het oog uh, verliezen. ik, bedoel, ik ben... Ja, het jong, maar ik heb uh, die zorgen toch. Dus ik, ik ben soms bang dat mensen vergeten van wat, hebben we eigenlijk, wat is het allemaal waard. En uh, ja, ik denk dat, dat mensen niet goed realiseren soms dat ze als ze uh, ja, zeg maar denken in termen van Europa van dat is alleen maar iets lastigs. Dat ze vergeten hoe, uh, hoe, hoeveel hun, hun dagelijkse welvaart daarvan afhangt. Zijn jullie zelf bang voor jullie toekomst? Nou, uh, niks is zeker meer. De zekerheid waar onze ouders mee zijn opgegroeid. Die zijn op de arbeidsmarkt, op de huizenmarkt, pensioenen. Het hele, alles is onder druk komen te staan. En dat is niet omdat Europa dat allemaal heeft besloten. Dat is omdat de wereld is veranderd. En de macht is verschoven van het westen richting het oosten. En we nu er alles aan moeten doen om, om, om te voorkomen dat... Het, dat ...dat wij uh, eigenlijk in, een, in één generatie kwijtraken wat we sinds de oorlog hebben opgebouwd. Ja, ik maak me ook zorgen. Uh, ik denk dat uh, de zorgen vooral voortkomen uit uh, een desillusie uh, die in 2008 is ontstaan... ...van een wereld van veiligheid en uh, oneindige groei. En uh, die is toen geïmplodeerd. En we hebben nu uh, de gevolgen daarvan uh, ondervonden... En uh, als je ziet hoe lang wij die economie hebben opgebouwd. die de, in 2008 uh, ten gronde is gericht op de financiële markten. Als je daarop uh, uh, focust, dan maak ik me wel zorgen over hoe lang het gaat duren voordat we uit deze crisis komen. Ik ben in op zich niet zo heel erg bang. Ik, ik, geloof, nou, ik, heb, ik heb echt een, wel een geloof erin dat, uh, dat deze crisis en de problemen waar we nu voor staan. dat die eigenlijk heel goed zijn op te lossen. En dat het, uh, het probleem vooral daarin ligt dat er op dit moment draagvlak ontbreekt om die problemen daadkrachtig uh, op te lossen. Dus uh, mensen zijn, zijn bang. Veel, volgens mij is er heel veel desinformatie over wat er, wat er nu eigenlijk aan de hand is... en wat de verstandige en uh, slimme manieren zijn om, om daarmee om te gaan. Ik, de, ik geloof dus dat de problemen door de mensen... dat vooral deze economische crisis... Ik bedoel, dat is nog maar één crisis, we hebben ook de klimaatcrisis... die misschien nog wel moeilijker is op te lossen. Maar de, deze economische crisis, ik geloof er heilig in... Dat, dat we de instrumenten daarvoor hebben om die op te lossen. Alleen de, ja, de wil ontbreekt. Jonge mensen over de toekomst van Europa. De, ges, uh, het, de interviews werden gedaan door Fred Stroobans. Geert van Isseldaal. Optimisme toch. Enig optimisme wat hij uitspreekt. De problemen ja, zijn je, er om op te lossen. Als je, als je, als je jong je bent, bent en je bent al galg, ja, dan kun je beter gaan <laughs> ophangen. Maar... <laughs> nee, natuurlijk, ja. <laughs> ik, ik hoop tenminste dat ze optimistisch zijn. Ja. Ik, ik vind... Ik ben tamelijk optimistisch, ook ondanks mijn, mijn uh, slechte karakter. Uh, Europa is een, een, een stuk wereld met bijzonder weinig grondstof... en bijzonder weinig energiebronnen. Dit is een uitdaging tot een ecologische economie die, die dus heel technologisch is... heel nieuw, met zeer weinig materiaalgebruik, zeer weinig energiegebruik. En we hebben ongeveer de beste opleidingsinstituten ter wereld... samen met de Verenigde Staten. Ja. We hebben de georganiseerde hersens hebben we om dat te doen. En ten tweede denk ik dat we ons model van sociale zekerheid... niet dat van Duitsland, maar een goed model van Europese sociale zekerheid... bijna kunnen missioneren in de wereld. Niet de machthebbers in de wereld staan erop te wachten... maar de gewone mensen in de wereld snakken naar zoiets. Ja. We hebben daadkracht nodig om uit het probleem te komen, Jan Mul van de VVD. Dat is wat een van die mensen zei in de reportage. Uh, met wie moet uh, Rutte in het kabinet gaan zitten... om dat Europese beleid zoveel mogelijk body te geven? Laten we eerst de verkiezingsuitslag wat dat betreft maar uh, afwachten. De keuze is aan de Nederlanders en uh, dat zullen we zien. Maar ik uh, over die commentaren die we zojuist hoorden, ik, uh, ik ben zelf, blijf ook optimistisch. Ik denk dat... Uh, Europese samenwerking absoluut noodzakelijk is om uit de crisis te komen. En nogmaals, wij kunnen niet zonder die gemeenschappelijke markt, want daar danken wij de groei aan. En alleen met groei zullen wij weer uit de crisis kunnen komen. Maar hoopt u dat Rutte wat meer richting Europa gaat dan tot nu toe in het kabinet met de PVV? Ik, ik zei het al, die essentiële beslissingen die in de afgelopen hm. twee jaar zijn genomen over de euro... Dat zijn met de begrotingscommissaris, dat zijn de juiste beslissingen geweest. En die zijn sterk door Rutte bevorderd. Dat oh ja. punt staat. Thijs Beerman. Oh, ik heb Jan Mulder nooit benijd. Ik uh, zit als VVD'er met zo'n kabinet met de TVV. Maar goed. Wat... Hij zit inmiddels achterovergeleund ja. en zegt niks meer. Ja. Maar wat mooi is aan deze reportage uh, van, over deze drie, uh, deze drie medewerkers, is dat je ziet dat. Ze met een ongelofelijke betrokkenheid, kei en keihard werken... Van, van half negen, s morgens tot uh, half acht, acht uur s'avonds. Shai, ja, ja, ja, ja, ja. de medewerker van Jan Mulder, is hier vandaag op zondag om nog even wat te werken. Hier wordt met een ongelofelijke inzet door deze mensen, allemaal rond de dertig, verschrikkelijk hard gewerkt. En ze doen vreselijk goed werk. En is dat nou zo dat je dan een believer bent? Nee, ze werken heel hard voor iets waar ze in geloven, namelijk hun partijprogramma... zo ver mogelijk zien te krijgen in het Europees parlement. Ja. Wie moet er in het parlement, of sorry, wie moet er in de regering om Europa zoveel mogelijk te profileren wat voor regering moet er komen in Nederland? Nou, ik denk Samsung 1. Samsung, ja, natuurlijk, maar met de vrienden van de VVD of de vrienden van de SP? <laughs> nee. Heeft ze links en rechts zitten? Nee. We hebben in Nederland evenredige vertegenwoordiging en we zullen na de verkiezingen zien wat er gaat gebeuren. Ja, ja, worden. daar zijn heel braaf van. Ja. <laughs> ja, Dennis de Jong, he? bent u nou eigenlijk pro-Europees of niet? Ja, in helemaal. uw botten? Absoluut Europees, maar uh, ook wat ik eigenlijk de jongeren mee wil geven... It, it is, uh, als je het hebt over de crisis, moet je het ook hebben over de oorzaken van de crisis. En juist hier, en dat merk ik dagelijks... is de invloed van de financiële instellingen, van de speculanten... en van de grote bedrijven nog veel te groot. Een naïef geloof in Europa is niet goed... Maar Europa veranderen bevrijden uit die machten. En bouwen aan een Europa van mensen natuurlijk ook wel graag. En wat moet Roemer nog in die laatste dagen zeggen over Europa? Om nog extra te scoren in de puin? Nou, hij moet uh, duidelijk Diederik Samson uitdagen, uh, uitdagen dat we samen, PvdA en SP daaraan gaan werken, dat Europa sociaal wordt. En niet dat we straks iets krijgen van een soort paars... met alleen de PvdA en de VVD, want ja, dat wij, is rampzalig. Wij zijn niet de club die partijen uitsluit. Ik hoor Emel uh, Roemer roepen dat het zo moeilijk wordt met de VVD. Dat helpt niet echt, hoor. Nou, <lacht> Maar kom dan, dan zelf eens met een combinatie? Nee, e nee. Emel Roemer, e Roemer heeft... Zelfs hier in Brussel gaan ik, de kaarten tegen die, de, de boven. PvdA en boven. SP en VVD. Dat heeft Emel Roemer gezegd en dat is een prima combinatie... als het moet, als het niet anders kan. Goed, na de uitzending kaarten we vast nog even verder. Tot zover. Bureau Buitenland, live vanuit Brussel. Dankjewel hier aan tafel. Thijs Berman van de PvdA, Jan Mulder van de VVD, Dennis de Jong van de SP... en natuurlijk schrijver Geert van Issendaal. Het televisieprogramma Tegenlicht kijkt ook vooruit op de verkiezingen... met uh, dichter des vaderland Ransi Nasser morgenavond op Nederland 2 om 9 uur. Zometeen de collega's van Labyrinth. Een prettige avond verder. Euro Buitenland. De wereld van alle kanten. Argos bestaat 20 jaar. Een affaire dan wel enige misère. Welke uitzending vond u de beste? Die over de zaak Baby Jelmer. Dat, dat vooral met het draaien van zijn ogen, het ballen van zijn vuistjes, dat blijft eeuwig op je nef staan. Het mislukte fotorolletje van Srebrenica. Er staat gewoon beelden op dat rolletje. Ja. En dit is een precieze reconstructie ja. van wat er maar gebeurd wat het is. het proces verpaald staat. Dus dat, dat klopt dus niet. Of een uitzending over de aanpak van kindermishandeling. Ik laat niet van mijn kind afpakken terwijl er niks aan de hand is. Ga naar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 En geef ook die overtuiging een stem. Kijk op humanistischverbond.nl Is uw huis aan onderhoud toe? Als pensioenfondsen mee investeren in de renovatie... heeft u twee keer plezier van uw pensioenpremie. MKB-aannemers klaren de klus. Stem voor de bouw. Dit was een oproep van aannemersfederatie Nederland.nl Dit is Radio 1.